Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er ligt een nieuw plan klaar voor starters op de huizenmarkt. Economen bij meerdere grote banken in ons land hebben een idee voor mensen die er maar niet tussenkomen op de huizenmarkt. Die starters zouden een deel van hun pensioengeld moeten kunnen gebruiken. Staat in een advies waar je over kunt lezen bij de Volkskrant. Op die manier kunnen ze makkelijker een huis kopen en blijven de maandlasten een beetje binnen de perken. Nadeel is natuurlijk wel dat er minder geld overblijft voor later. De afgelopen tien jaar zijn er elk jaar meer mensen op de vlucht geslagen... voor oorlog, geweld en discriminatie. De vluchtelingenorganisatie van de VN maakte eerder deze maand bekend... dat het er in totaal 100 miljoen zijn en is nu dieper in dat cijfer gedoken. Ze zien bijvoorbeeld dat de oorlog in Oekraïne... een enorme golf op gang heeft gebracht. De type of conflict that we see in is very violent. Is een heel rough, een heel destructief voor mensen en infrastructuur. En heel terrifying voor de civiels. De meeste vluchtelingen blijven in hun eigen land. Mensen die wel de grens overgaan, zoeken vaak een veilige plek in een buurland. De Rotterdamse haven gaat drones inzetten om drugscriminelen op te sporen, staat in de Telegraaf. Het idee is dat die verdachte situaties sneller doorhebben en het zo makkelijker wordt om criminelen te pakken. Vorig jaar werd er in totaal meer dan 70.000 kilo cocaïne in de haven ontdekt. En het is druk op de snelweg vandaag. De ANWB weet hoe het komt. Het is een feestdag in Delen van Duitsland. Veel verkeer richting Utrecht via de A12. Dat merk je tussen de Duitse grens en Knopendwaterberg. Waterberg. Dan heb je zomaar een uur vertraging. Er worden vooral veel Duitse toeristen verwacht dus. Die gaan vooral naar de Veluwe in Friesland en aan de kust. Het weer nog opnieuw een zomersdagje vandaag. Er is veel zon en vanmiddag is het maximaal 22 tot 25 graden. Morgen nog een stukje warmer, dan kan het wel 30 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er spelen een aantal bijzonderheden in de regio. Om het beginnen op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. Hou wel rekening met een half uur verdraging vanaf afrit Avenhoorn. We blijven even op de A7, wel een ander punt, namelijk de afsluitdijk. Er staat de 3 kilometer file tussen Breesandijk en Den Oever richting Noord-Holland. Hou nu rekening met 10 minuten op in totaal. En tot slot nog een file op de N516 vanuit Zaandam naar Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8, 2 kilometer file. En je verdraging ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Unknowing, as we're pulling for some gas. Officially placed a poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre! How bizarre! How bizarre! Ooh, baby! Ooh, baby! It's making me crazy! Every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Wing mouse is stiff, sir. says the elephants sit down. People jump and jive and the clowns are stuck around. Keeping using cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask, we're foreign. -wise. Says right on, making moves and starting grooves before the new we were gone, Jumps into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre? How bizarre?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 Baby, maybe you're the pro Seven de wapen die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 I could've known that forever was a lie, but once upon a time I was something to someone. Once upon a time I was something to someone. See your shape under Gold Street lights, but every time I'm close.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 you mad Nothing but spacemen And I wanna go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 Tegen haar. Ik had een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag en niks mee. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk.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 Nog je, is fantastisch toch? Je, is fantastisch toch? Shh. Bling bling bling bling bling bling. Oh ja, wat een